De grootste banensite van Nederland. Nieuw. De zakelijke Volvo S60 Drivee. Met maar 20% bijtelling. Dit is Radio 1. 10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In de straten van de Egyptische hoofdstad Cairo is de politie weer teruggekeerd. Agenten trokken zich vrijdagavond terug tijdens hevige onlusten... waarbij werd geplunderd en brand werd gesticht. Militairen trokken toen de steden binnen. Op het Tahrirplein in het centrum van Cairo zijn alweer duizenden demonstranten op de been... die het vertrek eisen van president Mubarak. De afgelopen nacht zijn veel mensen op het plein gebleven. De demonstranten hebben opgeroepen tot een algemene staking vandaag. Volgens de organisatoren moet het een landelijk protest worden van miljoenen mensen tegen het regime van Mubarak.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 Inmiddels zijn uit Egypte de eerste Nederlandse toeristen teruggekeerd. Vannacht zijn vliegtuigen aangekomen uit de badplaatsen Ouagada en Sharm el-Sheikh. Vliegtuigmaatschappij Transavia haalt vandaag met zeven extra vluchten... ongeveer 1500 Nederlandse toeristen terug uit Egypte. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... praten vandaag in Brussel over de situatie in Egypte.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 Minister Rosendaal zegt dat hij alles heeft gedaan om de executie van de Iraans-Nederlandse Zagra Bahrami te voorkomen. Alle diplomatieke middelen zijn ingezet en we hebben geen kans onbenut gelaten, zo zei hij. Ook andere lidstaten van de Europese Unie hebben zich volgens Rosendaal ingezet voor de zaak. D66-leider Pechtold opperde vanochtend dat Rosendaal mogelijk meer had kunnen doen. Maar de minister spreekt dat met klem tegen. Laat ik dan op die kritiek één ding zeggen. Als je op vrijdag jongsleden te horen krijgt dat de rechtsgang nog bezig is. En vroeg in de zaterdagochtend blijkt mevrouw Barami opgehangen te zijn. Dan geeft dat aan welk een barbaars regime dit is. Rosenthal heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren... en Nederlanders met een Iraans paspoort wordt afgeraden naar Iran te reizen.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 De Britse componist John Barry is overleden. Barry is bekend geworden door de muziek die hij schreef... voor een groot aantal James Bond films. In totaal schreef hij de muziek voor elf Bond films. Waaronder Diamonds Are Forever, The Living Daylights en Goldfinger.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 AMWB Verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort-Zwolle staat tussen knopend Hattem- en Broek en Zwolle Zuid. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter ook is dicht. A44 naar Amsterdam, tussen Kaagdorp en Oude Wetering. Drie kilometer door een ongeluk. En hier is de linker ook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. De gemeente Den Haag wil harde aanpak omwillige Oost-Europeanen. Met het oog op de provinciale statenverkiezingen is de provincie weer heel eventjes in beeld. We maken het als overheid soms ook niet makkelijk voor burgers door de manier waarop we schrijven en praten om betrokken te zijn. De zeven hoogste bergen op de zeven continenten bedwongen en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is bijna zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. De gemeente Den Haag wil strenger optreden tegen kansloze en onwillige werkloze Oost-Europeanen. Dat blijkt uit de nieuwe integratienota van wethouder Marnix Noorder. Deze Polen en Bulgaren kunnen zelfs een treinkaartje voor de terugreis krijgen... omdat ze hier geen toekomst hebben. Goedemorgen, Marnix Noorder. Goedemorgen. Ja, Wat een strenge toon opeens... Ja, het is niet opeens. Ik ben er een tijdje nee. mee bezig. Van, uh, hoe zorgen we nou dat uh, mensen hier komen... dat we daar op een, uh, nou, zeg maar een wat rechtvaardige manier mee omgaan. Hè? Dus mensen die hier komen, migranten... Ja, op het moment dat ze hier uh, een bestaan opbouwen, een toekomst hebben... dan is dat prima, maar op het moment dat je geen baan hebt... Uh, ook geen, geen dak boven je hoofd, ook dat je aan het zwerven bent geslagen... aan het drank uh, raakt. Ja, als, dat, als dat je verblijf in Nederland is... Dan, dan is dat niet datgene wat je eigenlijk zelf had, had gewild. Nee, maar is het al rechtvaardig om ze een treinkaartje... een enkeltje terug naar Polen, Bulgarije te geven? Ja, dat, niet, zo, niet zo zonder meer natuurlijk. Je moet natuurlijk kijken dat ze bij familie worden opgevangen... en een goed overleggen met de ambassade. Maar het is ook weer een illustratie van het feit... dat wij uh, willen dat integreren sneller gaat... In Den Haag. We doen er te lang over om te zorgen dat, dat mensen eigenlijk geïntegreerd onderdeel zijn van die samenleving. Ja, en dat gaat, wat mij betreft, wat minder vrijblijvend. Maar met als doel dat we meer één Den Haag vormen. Maar goed, dat dat, dat integreren niet zo lekker lukt, dat ligt natuurlijk niet alleen aan die Oost-Europeanen. Nee, het is uh, absoluut waar. Het, uh, ik vind dat je heel gericht en precies moet kijken naar uh, hoe gaat het per bevolkingsgroep. Uh, uh, en dan is de vraagstelling van bijvoorbeeld Antillianen weer heel anders dan die van, uh, van Oost-Europeanen. Dus kijk precies wat er aan de hand is en neem op basis daarvan dan ook maatregelen. En daar heeft het aan ontbroken tot op heden? Ik vind van wel, ja. En ik denk dat wel heel veel mensen dat vinden... dat we de, de grote migratie die we in de jaren 70 hebben gehad... Hè, van met name mensen uit Turkije en Marokko... die mensen die zijn hier komen wonen... en we hebben met elkaar als samenleving... die integratie niet goed begeleid. En het gevolg is dat ze eigenlijk... Nou ja, een beetje halverwege de integratie zijn blijven hangen. Uh, uh, en uh, ja, dat, dat, dat wekt dus ook wrevel en irritatie op in de wijken. Maar het is ook voor de migranten zelf niet goed. Want dat betekent dat ze niet het optimale halen... Uit we verblijven in Nederland. Nee, oké, okay, u zegt nu uh, de jaren 70, daar is het eigenlijk, uh, speelde het probleem eigenlijk al. Laten we ons even concentreren op die Oost-Europeanen. Dat probleem speelde in die tijd nog niet. Dus dat heeft u eigenlijk onder uw eigen ogen zien gebeuren ook. Ja, en, en als ze niet oppassen... Dan, dan maken ze zelf Ja, dan maken we dezelfde fouten als, als dat we toen... Zeg maar. Toen werd er gezegd van, ja, die mensen gaan toch weer terug. gastarbeiders. En nu wordt het ook heel veel gezegd. Hè, van, ja, Oost-Europeanen, als ze straks dat geld verdienen hebben... dan gaan ze terug. Maar ik zie ze steeds meer huizen kopen in Den Haag. Ik zie dat ze steeds meer hun kinderen hier naar school uh, laten gaan. En dat is goed. Ja, dat is prima. Ik wou het zeggen, dat is na ja, integratie. Ja, maar laat ze dan ook de taal leren, bijvoorbeeld. He, en zorg dat ze echt onderdeel kunnen zijn van die samenleving. Zodat ze ze ook hun kinderen kunnen begeleiden op school. En ja, niet uh, gebeurt wat we dus in het verleden hebben gezien. Met te weinig begeleiding dat die tweede generatie dan niet goed redt. Oké, okay, u zegt taal, dat is een, dat is een duidelijk uh, probleem. Maar wat zijn verder problemen van die Oost-Europeanen? Nou, heel veel, met heel veel gaat het gewoon goed. En dat is, dat is uitstekend. Uh, uh, maar helaas, een deel dus niet. Uh, een deel uh, komt terecht in, uh, ja, in illegale huizenverhuur. Uh, dat is vervelend voor die mensen. Maar ook voor de wijk, voor de buurt waar het speelt. Um, een deel komt uh, terecht op plekken waar ze echt worden uitgebuit... door de werkgever en door het uitzendbureau. Uh, uh, moderne slavernij noemen ze het zelf ook. En dat is het soms ook voor echt hongerloontjes. Uh, hele lange dagen maken met heel weinig rechten. En alleen maar plichten. En een deel raakt inderdaad uh, tussen de wielen... in de zin van dat ze uh, uh, dakloos worden of ja. aan de drank raken. Oké, okay, maar en dan noemt u allemaal buurt, punten die eigenlijk... Uh, dat zijn eigenlijk omstandigheden. Daar kunnen ze zelf weinig aan doen. En dan gaat u uh, strenger optreden. Ja, maar ja, kijk, migratie uh, moet echt tweerichtingsverkeer zijn. En het, uh, wat nogal naar voren is gekomen, is dat we sneller willen optreden. Wat daarbij uh, wat hoort natuurlijk, is dat we ook mogelijkheden bieden... om snel de taal te leren, om goed uh, gehuisvest uh, te worden. En het is dus een tweekantenverhaal. verhaal. Van, mensen moeten er wel gebruik van maken. Ja, en als, je dat, als dat uiteindelijk niet lukt... Ja, sorry, maar als je dakloos bent, kansloos in, in, in Den Haag is het dan niet logisch dat je teruggaat naar het land... waar je in ieder geval in betere omstandigheden leeft? U vindt dat ze eigenlijk maar een beetje gaan zitten wachten... Ja, die situatie ja, zie, zie je gewoon gebeuren. En je ziet dus ook bijvoorbeeld dat dagopvang en, en nachtopvang voor, uh, voor zwervers, voor, uh, dus Haagse zwervers met, met meervoudige psychiatrische problematiek of, uh, of zware verslavingsvormen. Uh, dat soort opvang met lege des heils. Ja, op dit moment uh, is zo'n meer dan 90% uh, wordt gebruikt door uh, uh, mensen uit Polen en Bulgarije. Alleen maar omdat ze een dak boven het hoofd zoeken. En, en eigenlijk helemaal niet in aanmerking komen dat ze die problematiek niet hebben. Ja, dan, dan heb je dus dat de hulpverlener, de zorg in, in Den Haag... Ja, echt nou ja, het, helemaal opgaat aan, aan het huisvesten van mensen die, die een dak zoeken. En, en dat gaat niet goed. Is, dan barst het systeem uit zijn voegen. Hoe groot is die groep eigenlijk van Oost-Europianen... die problemen heeft of uh, voor problemen zorgt, overlast? Nou, en, uh, het zijn op dit moment 600 uh, uh, zeg maar namen... Per jaar in Den Haag. Hè? Dus de, de mensen die dak- en thuisloos. Uh, dat is niet zo heel veel. Hè, nee, maar het waren een paar jaar geleden, waren het er 60. Dus we zijn wel vertienvoudigd. En daar uh, komt de zorg vandaan, die enorme toename opeens. Ja, dat, precies. Dat, dat gaat heel snel. Ja, en in uh, uh, zeg maar de overbewoning en dat soort situaties. Dan gaat het echt om duizenden, duizenden gevallen. Um, en en dat, is, dat, is, uh, dat is dus ook heel slecht voor de Polen zelf, ja. uh, maar ook voor de wijken. En ja, is het dan gek dat de mensen die in die wijken wonen... op een gegeven moment naar de politiek kijken en zeggen... hé, hey, maar wat doet u daar nou aan? Wat ja. zijn nu uw maatregelen die u neemt? En ik vind dat we het daarover moeten hebben. Kun je integratie afdwingen? Ik denk dat je het kunt afdwingen door het minder vrijblijvend te maken. En die vrijblijvendheid, die zijn we voorbij wat mij betreft. Sneller integreren. wij bieden alle kansen voor in één generatie. Maar je moet het wel doen. Maar wat wilt u concreet? Nou, bijvoorbeeld een inburgeren is wel lastig, hè? dat kunt u wettelijk gezien niet uh, voor elkaar krijgen. Nee, en dus zou je het moeten verleiden ook uh, bijvoorbeeld met het aanbieden van, uh, van gratis taal. Maar ook door het uh, uh, op moment dat, uh, dat, dat kinderen bij consultatiebureaus komen, hè, als ze 2,5 uh, jaar zijn. En ze beheersen zijn Nederlandse taal slecht. Dat ze dan worden doorverwezen naar een voorschool. Ik heb het liefst dat ja, dat, dat is echt het hele verplicht. traject. Maar hoe gaat u dat inburgeren bevorderen? Want ja, dat kunt u zelf niet doen, dus u moet naar Den Haag kijken. Ja, dat, dat, <laughs> dat is het bedoel ook. ik uh, het Rijk. Nou, dat, die voorschool die ik noemde is wel heel belangrijk. Want op het moment dat die kinderen uh, gewoon een fatsoenlijk taalniveau hebben... op het moment dat ze de basisschool uh, uh, binnenkomen... Hè, dus vier jaar ze stappen de basisschool binnen als jongetje of meisje. En ze kunnen dan wel net zo goed Nederlands als hun, uh, hun landgenootjes, uh, hier zo. Ja, dat is wat u wilt. Maar wat wilt u van de minister? Oh, een heel hele, een hele lijstje. Kijk, wij doen zelf heel veel als gemeente... Laat nou, maar noem maar even wil de over... twee belangrijkste punten. Nou, één is dat dus uh, inburgering en taal zolang het nog niet verplicht uh, kan worden aan mensen uit Midden- en Oost-Europa... dan vind ik dat dat gewoon vrij moet worden uh, gegeven... dus gefinancierd moet worden door het Rijk. Eén. En het uh, uh, tweede is, is uh, dat met de werkgever en uitzendbureaus... Uh, harde afspraken worden gemaakt over menselijke werkomstandigheden... die Polen niet worden uitgebuit. Hartelijk dank. Wethouder Marnix Noorder, Tussgravenhagen. Graag gedaan. 2 maart zijn de provinciale statenverkiezingen.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 Ja, heeft de provincie nog wel bestaansrecht? De commissaris voor de Koningin in Brabant, Wim van der Donk geeft het antwoord. Deel 1 van de provincie. Gemaakt door Roy Herkens. Weet u wie de commissaris van de Koningin is? Nee, geen idee. Sorry. Kunt u één gedeputeerde noemen? Nee. Weet u überhaupt wat de provincie doet? Ja, ik denk dat ze sowieso verantwoordelijk zijn voor alles wat hier de wegen net, alles wat er gebeurt, denk ik. Lijkt mij. Maar. Ja. Ik weet het niet en eerlijk gezegd wat daar in die toren gebeurt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Want ik moet naar school, moet mijn kinderen op te gaan halen. Sorry, mag ik een andere? De verkiezingen leven nog niet in Brabant. En commissaris voor de koningin in Brabant, Wim van der Donk, die weet het. De provincie is natuurlijk niet een. Uh, overheidslaag waar je elke week waar je je baby gaat aangeven waar je gaat trouwen misschien moeten we dat eens dus overwegen dat je ook in Brabant kunt trouwen of zo. Uh, maar het is uh, serieus het is, een, het is een bestuurslaag die dus dat boven lokale wat lange termijn uh, misschien wat abstractere onderwerpen dat wil niet zeggen dat ze daardoor minder belangrijk zijn voor de burger Misschien is de provincie in het toekomstige bestuurlijke model wel overbodig. Wim van der Donk zelf was lid van de commissie Ad Geelhoed... die in 2002 adviseerde vanuit vier landsdelen in plaats van twaalf provincies te besturen. Maar dat is nu Wim van der Donk, commissaris voor de Koningin, is een misverstand. Ad Geelhoed heeft op de persconferentie een kaart gezien... die in de commissie niet besproken was. Uh, Nederland in vier delen. Uh, we hebben gezegd, in de Randstad is er misschien reden om eens te gaan doen. En voor de rest zou je het moeten onderzoeken. Feit is dat de provincies onder vuur liggen. Ook als het aan premier Rutte ligt, mag het wel wat minder met al die politici. In de regeringsverklaring heeft de premier het over bestuurlijke drukte. Maar we beginnen bij onszelf, namelijk fors minder politici... Maar we gaan er ook voor zorgen landelijk dat er minder Tweede Kamerleden zijn, minder Eerste Kamerleden. En we gaan het kabinet fors inkrimpen. Dus ook daar bij de politici minder politici en daarmee minder gedoe, minder bureaucratie, meer vrijheid voor de Nederlanders. Ik ben niet het oneens met degene die zeggen dat er hier en daar best gesaneerd en vernieuwd moet worden. Dat doen we in de hele samenleving, dus waarom in het openbaar bestuur niet? Maar je moet wel goed blijven nadenken wat je doet. We leven namelijk in het Europa van de regio's. De voormalige voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Wim van der Donk... nu dus commissaris voor de Koningin in Brabant, heeft wel een voorbeeld. In dat West-Brabantse, de Vlaams-Nederlandse delta noemen we dat... hoe we daar eh, dingen bij elkaar leggen om dingen te organiseren. Voor de economie daar is het heel belangrijk dat die havens van Antwerpen en Rotterdam... Zeeland, Terneuzen, Vlissingen, Zeebrugge, Gent... Uh, Moerdijk, Dordrecht, dat is eigenlijk één uh, gebied. Als je een economisch geograaf naar het havengebied laat kijken... is het één gebied. Dan loopt een staatsgrens, er lopen provinciegrenzen... Daar moeten wij geen last van hebben. Wij moeten voor de toekomstige welvaart samenwerken. Nou, Daar is ook niet de redenering... heft Nederland en België op, maak één autoriteit. Je kunt aan de gang blijven als je zegt... dit probleem is belangrijk, daar renten we de schaal op. Je moet juist de flexibiliteit in het systeem organiseren. Wat is dan de bestaansrecht van de provincie nog? Hè? Als, je, als je door al die grenzen heen moet kijken. Ja, die vraag kun je stellen... wat is het bestaansrecht van de nazistaat? Wat is het bestaansrecht van de gemeente? Ik denk dat het een uh, uh, gegeven is dat je... Uh, uh, lokale vraagstukken hebt, waar een gemeente uh, prima alleen uitkomt. Je hebt ook vraagstukken die zich bovengemeentelijk voordoen. Bijvoorbeeld de vraag, waar moet een gemeenschappelijk industrietrein komen? In Brabant hebben we heel helder en heel duidelijk voor ogen... dat het onwenselijk is voor de kwaliteit van ons landschap op lange termijn... dat iedereen dat Brabant maar voor zichzelf bepaalt. Brabant moet zich profileren en bezuinigen. En dus moet de provincie taken afstoten en zich concentreren op haar kerntaken. Wij zijn er vooral voor ruimte, met natuur, gebiedsontwikkeling en economische ontwikkeling. En we zijn er vooral voor de lange termijn, voor de dingen die bovenlokaal moeten worden georganiseerd. En wij zijn goed in het integreren van dingen. Want je, je kunt ruimtelijke ontwikkeling natuurlijk niet los van economische ontwikkeling denken. De, de infrastructuur van wegen en mobiliteit, daar is een soort samenhangend pakket wat op, op een bovenlokaal, zelfs bovenregionaal niveau gediend moet worden... en tegelijkertijd, let op mijn beginwoorden... dat kun je niet allemaal vanuit Den Haag regelen. Dus je hebt zo'n middenbestuur nodig. Het is ook in, in alle beschaafde landen laat ik zeggen, aanwezig. Maar de maatvoering en wat je precies doet... dat moet je van tijd tot tijd ook durven herijken. In die zin is zo'n bezuiniging ook altijd een zegen. Omdat je weer eens gedwongen wordt een aantal scherpe vragen... met elkaar en aan jezelf te stellen. Brabant draagt voor 15% bij aan het bruto binnenlands product. Maar krijgt nu slechts 10% van het provinciefonds. Dat percentage dreigt zelfs 5% te worden. En wat Brabant inlevert, gaat naar de Randstad-provincies. En daar is de commissaris voor de Koningin niet blij mee. Hier en daar moet je echt solidariteit met elkaar betrachten. Maar je moet het ook eerlijk het Gevoel van eerlijkheid moet er zijn. En we hebben in Brabant het geld heel hard nodig. We hebben hier nog nooit wat voor niks gekregen, zeg ik altijd. En eigen kracht dingen ontwikkeld. Dan moet je niet, als hier iets opgebouwd is, dat afnemen om het elders te gaan inzetten. Het is wel een, een, een aandachtspunt. Dat je niet de kip met de gouden eieren slacht. Dat zou echt zonde zijn. Gaan de verkiezingen nu over provinciale thema's? Nee, dat maak ik niemand wijs. Dat is zo. Of toch over of het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Natuurlijk zullen mensen met een oog naar Den Haag kijken. Dat hoort u morgen in de provincie. U kunt reageren via de mail goedemorgennederland.nl Straks net terug uit Antarctica en nu zit hij hier, Wilco van Rooyen, Hij beklom de zeven hoogste bergtoppen van de zeven werelddelen. Eerst het opontuurmumeur van Henk Westbroek. Je veux l'amour! Je veux l'amour! Je veux! Net nadat Stieg Larsson zijn derde boek af had, ging hij in 2004 dood. Waardoor hij niet meer meemaakte dat zijn Millennium-trilogie door critici, zowel als door gewone lezers, massaal in het hart gesloten werd. Er zijn in Nederland meer dan een miljoen exemplaren van verkocht, dus u las het ook. Of u las het niet, maar heeft u de verfilming ervan wel gezien. Aan u hoef ik dus niet meer uit te leggen dat de hoofdrolspeelster mevrouw Salander... bijzonder gruwelijke dingen in haar leven meemaakte. Op het eind van het derde boek wordt in de rechtszaal duidelijk gemaakt... waarom het karakter van mevrouw Salander werd zoals het uitpakte. Ze werd namelijk, bij wijze van gedragsbehandeling, in een eigen kamer een jaar lang vastgebonden in een krankzinnigen gesticht. Dit om mevrouw Salander tegen zichzelf en de wereld tegen mevrouw Salander te beschermen. Eenzame vastgeketende opsluiting heet in psychiatrische vaktermen sensorische deprivatie. De bijwerking van deze behandelingsmethode is dat mensen er compleet stapel van worden. En nogal agressief. Want dat worden mensen altijd wanneer hun hersenen van buitenaf geen prikkels meer krijgen, weet de psychiatrie ondertussen. Deze behandelingsmethode veroorzaakt dus het gedrag dat de behandelingsmethode eigenlijk geacht wordt juist weg te poetsen. U weet het nu allemaal weer, maar Paul de La Chambre... bestuursvoorzitter van Des Low, waar onze Brandon nog steeds aan de ketting ligt... heeft niks met literatuur, met kunst eigenlijk. Want behalve dat hij bedachtzaam nonchalant tegen een prachtige muurschildering leunt... op de foto die bij zijn Volkskrant-interview van vorige week staat... zegt hij over Brandon... Ongeveer hetzelfde als de perfide psychiater... van mevrouw Lisbeth Salander in de Millennium Trilogie. Zoals er is niets fout gegaan met Brandon in Des Low. en dit is voor Brandon de beste oplossing... Behalve dat Paul de la Chambre eigenlijk eens wat vaker een goed boek zou moeten lezen... zou hij zich om zijn inlevend vermogen te trainen... best eens een jaartje vastgebonden kunnen laten opsluiten in een petit chambre. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Go the horns in the cars in the street we walked away from the lovers sleep opposite directions synchronized feet wait, wait wait wait wait wait wait wait for the time it takes a heart to time. Simpel is het, Simone White met de Beep Beep Song. Het is uh, zes minuten voor half elf. De hoogste berg op elk continent heeft hij beklommen. En ook op de Noord- en de Zuidpool beklom hij de hoogste toppen. Wilco van Rooyen is net terug van een expeditie naar Antarctica. En daar bedwong hij de Mount Vincent, De hoogste berg, um, bijna 5000 meter van de Zuidpool. Goedemorgen, Wilco. Goedemorgen. Ja, en dat had nog heel wat voeten in de aarde om terug te komen, hè, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Nou ja. Het ware avontuur laat zich ook niet di dicteren. Nee, want wat ging er mis bij die terugkeer naar huis? Uh, nou, er is een uh, Russische kist, een Eusion, zeg maar, die jou naar het continent kan vliegen. Uh, die wordt gecharterd. En uh, ja, daar ben je volledig afhankelijk van. En dat apparaat uh, ja, moet nogal wat brandstof meenemen. Nou ja, op een gegeven moment ging er een brandstofpomp uh, kapot. Toen braken de stakingen in zuid cili uit. Uh, vervolgens was er geen brandstof meer. Uh, toen begon het weer tegen te zitten. Nou, kortom, uh, je zit je dagen dan aan af te tellen. En dan uh, is een twee weken uh, wachten in die uh, witte woestijn heel lang, kan ik je vertellen. Had je genoeg voedsel bij je om dat uit te zingen? Ja, nou ja, dat wordt wel steeds minder natuurlijk. Uh, dus uiteindelijk uh, waren het meer bruine bonen dan, uh, dan dat je nog zegt van... Uh, goh, wat verlang ik naar mijn maaltijd? Ja, maar goed, even naar alle uh, hoogste punten van de wereld delen. Uh, ja. Heb je beklommen. Ja. Ja, dan denk ik toch altijd wat bezield zo iemand. Nou ja, letterlijk het hoogst haalbare te willen bereiken. Net als uh, ja, jij dat misschien in jouw vak wil, uh, wil ik dat letterlijk in mijn vak. Ja, um, ja en dat, dat inspireert gewoon enorm. En ja, ik, ik kan er uren over praten. Die tijd hebben we helaas niet. Maar goed, daarom uh, schrijf ik af en toe ook nog wel eens een boek. En ja, merk ik gewoon dat mensen daar toch wel heel veel in herkennen. Zeker als ze de beelden zien en, en de verhalen daarachter horen. Wat herkennen mensen dan precies? Nou ja, dat je dus letterlijk uh, vaak met een team uh, afspraken maakt. Uiteindelijk je doelen stelt, daar uh, keihard voor moet. Knokken en uh, vaak ook door een diep dal moet gaan, maar uiteindelijk dan de hoogste toppen uh, bereikt. En uh, als ik dan laat zien dat je als klein kereltje van vijf jaar die droom om de hoogste berg van de wereld te willen beklimmen ook later kunt realiseren, dan begrijpt iedereen die boodschap. Van, ja, je kunt inderdaad alles bereiken zolang je maar uh, de juiste keuzes maakt en daar ook een focus uh, op houdt en, en doorzet. Want dat is misschien nog wat allerbelangrijkste. Is het eigenlijk wezenlijk anders om een berg op de Zuidpool te beklimmen dan bijvoorbeeld in Zuid-Amerika? Uh, nou, ze hebben wel overal uh, ja, zeg maar hun eigen aandachtsgebieden. Uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Kassenspyramide op Papua-Nieuw-Ginea. Nou, daar heb je te maken met, met, ja, met, met een van de laatste uh, vo, uh, wilde, ja, wilde uh, natuurvolkeren op aarde. Ja, en je kunt je wel voorstellen dat daar een hele uh, andere problematiek om de hoek komt kijken... om daar überhaupt bij de berg te komen. Uh, waar je moet eerst door die wilde heen? Nou ja, je moet inderdaad wel eerst met die mensen zien te onderhandelen... om door, uh, via die stamhoofden, zeg maar... Door hun, ja, over hun grondgebied te mogen. Ja. En dat is natuurlijk heel iets anders dan naar Antarctica te vliegen... waar je helemaal met niemand en niks te maken hebt... behalve dan dat daar weer zeg maar, de logistiek ook heel voor, voor grote problemen zorgt... omdat je daar niet zomaar naartoe kan vliegen. Ja, ben jij nou de enige eigenlijk die dit lijstje compleet heeft? Dus die Ik ben, de, alle e zeven hoogste ja, toppen... Ja, en die, de eerste Nederlander die inderdaad de zeven hoogste toppen... eerste Nederlander... De eerste Nederland met de twee Polen, inderdaad. Want wereldwijd uh, is het wel uh, al wat vaker gedaan. Um, maar dat is toch, ja, als Nederlander ben je daar natuurlijk toch wel trots op dat je een stukje geschiedenis hebt geschreven. Ja. En ja, die zeven uh, hoogste uh, toppen, dat is ooit uh, door een Amerikaan verzonnen. En um, ja, dat is een soort, ja, slam geworden in het bergsportwereldje, <lacht> zeg maar. En ja, goed, uiteindelijk, hè, ik ben natuurlijk heel lang bezig geweest om die allerhoogste zon, extra zuurstof nota bene, nog te willen beklimmen, Mount Everest. Ja, en als dat dan gelukt is, dan, uh, ja, dan, dan, dan ga je natuurlijk stiekem nadenken over al die andere bergen ook. En het brengt je natuurlijk letterlijk wereldwijd over alle continenten... Ja. en brengt je in contact met allerlei culturen. En, en, en dat is misschien nog wel het allermooiste. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk? Uh, nou over als dit je, hele verhaal dan? Ja, ja, ja, Als je alleen de zeven uh, hoogste toppen... Uh, daar heb ik ongeveer zeven jaar over gedaan... Uh, met de twee polen erbij, bijna veertien jaar... Maar goed, ik moet ook eerlijkheid erbij zeggen dat ik tussendoor natuurlijk andere ja, grote bergen ook beklommen heb die dan niet tot dat lijstje behoren. Ja. Zoals bijvoorbeeld de K2, de ene hoogste berg van de wereld. En ja, die zijn stiekem voor mij van nog meer waarde geweest. Waardoor ik dat tussendoor toch belangrijk genoeg vond om dan zeg maar die Seven Summers even te parkeren. Ja. Maar nu was het weer een mooie ja, gelegenheid om het op Antarctica dan te mogen afmaken. Ook met onze nieuwe plan in ons achterhoofd. Hè, dat we uiteindelijk met een zonneauto uh, zeg maar, naar de Zuidpool willen rijden. En dat was, daar was het weer een hele goede training voor. En ook om metingen te doen op de Zuidpool, wat dat nou aan zonne Het gaat niet alleen maar om die ene uitdaging van meneer Van Rooy zelf. <laughs> nee, nee, nee, nee. Uiteindelijk ben je alweer bezig in de toekomst te kijken van oké, okay, what's next? En uh, zodoende zijn we een jaar geleden eigenlijk alweer met een nieuw project begonnen. En zodoende uh, ja, was het ook een uh, mooie gelegenheid op, an op Antarctica om deze, deze seven summits dan te voltooien. Ja. Plus de twee polen. En uiteindelijk natuurlijk inderdaad weer uh, ja, voor te bereiden op het volgende project. Ja. Is er ook een mevrouw van Rooy? Er is ook een mevrouw verrooien en er is zelfs een... Uh, maar die heeft u al 14 jaar... Uh, wow, die nou, die is niet veertien, jaar. schiet wel aardig op. Maar uh, <laughs> dus iets, iets jonger uh, zijn, we, ja, zijn we elkaar tegengekomen. En uiteindelijk heb ik ook een zoon en ja, gewoon gezin als heel veel andere Nederlanders. Alleen die ambitie, ja, die, die kan ik toch niet loslaten. Die is eigenlijk sterker dan het gezin. Nou, sterker. Ik laat het vooropstellen dat het gezin het allerbelangrijkste is. Maar zolang dat uh, allemaal goed gaat en uh, gezondheid verkeert... Uh, ja, dan wil je ook uh, ja, op die andere front te zeg maar uh, pieken letterlijk en figuurlijk. Ja. En uh, wordt u, is uw vrouw dat wel eens zat dat u er nooit bent? Uh, nou, nooit is uh, geen goed woord. Ik zeg altijd, uh, we gaan voor quality time. Dat wil zeggen dat ik uh, heel vaak uh, tussendoor mijn zoon gewoon naar bed kan brengen... en ook eruit kan halen. Dat kunnen veel vaders volgens mij niet zeggen. Ja. Maar eens in de zoveel tijd ben ik inderdaad drie maanden of vier maanden op expeditie. Uh, maar dan verlang ik ook wel heel erg terug naar huis... en genieten we dan ook weer volop van de momenten dat we terug zijn. En dat is bijvoorbeeld nu weer. Precies. Uh, het houdt de relatie ook in ieder geval spannend. Precies. Uh, het levenswerk is eigenlijk Voltooid nu dus? Nee, je bent als mens volgens mij nooit klaar. Dat zou uh, niet goed zijn... Um, en, en ja goed, ik zeg wel eens, ik kan een A4'tje volschrijven met prachtige avonturen die ik nog wel zou willen beleven. Daar is één mensenleven te kort voor. Dus, uh, maar ik probeer wel het maximale eruit te halen en zoveel, mo zoveel mogelijk ja. Uh, ja, bijzondere dingen te mogen doen. Ja, dat blijkt. Ja. Hartelijk dank, Wilco van Rooien. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen in Nederland, zometeen na het nieuws. Prem Radakishun, Prem, goedemorgen, waar ben je? Nou, Karel Johan de Zwart, ik vraag me af of je vrouw het nooit zat is dat iedere keer als Sven Kokkelman wil uitslapen, jij wil vroeg moet opstaan. Nee hoor. Nou, nee, Karel Johan, we gaan het zo hebben. We staan in Scheveningen vlak tegenover het Holland Casino. Dat is eigendom van de staat der Nederland via een stichting. En dat zou zogenaamd gokken moeten tegengaan. Ondertussen is het de staatsmonopolist. En ik zeg, waarom kunnen we wel een vrije markt hebben bij de gezondheidszorg, bij het water, bij de energie? Maar niet bij het gokken, daar gaan we over praten. Erik Jansen van de SP, die vanaf 11 januari in de Tweede Kamer zit, die vindt het belachelijk dat we gewoon het laten versloffen en die weer weer orde op zaken stellen. Dat gaan we doen. Nadat u naar het, nou wat zal ik zeggen, het prachtige, zilveren stemgeluid van Jan van der Putten heeft gehoord met het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. De inspectie voor de Gezondheidszorg is blij met de plannen om duidelijke kwaliteitsvoorwaarden op te stellen voor operaties. De Nederlandse Vereniging van Heelkunde kwam vandaag met een initiatief om minimum eisen te stellen aan chirurgische ingrepen. Als dat binnen een jaar niet lukt, moeten ziekenhuizen samenwerken of patiënten doorverwijzen. Er komen ruimere mogelijkheden voor particulieren bij de veiling van een huis. Nu zijn zulke veilingen vaak het domein van handelaren. Die houden de prijs laag, waardoor de verkoper met een restschuld blijft zitten. Binnenkort kunnen particulieren het huis van tevoren bekijken en meebieden via internet. De inspectie Verkeer en Waterstaat gaat goederenwagons op rangeerterreinen extra controleren. Er wordt gekeken of de ladingpapieren in orde zijn. Aanleiding is de brand deze maand op een rangeerterrein bij Zwijndrecht. Daar waren de ladingpapieren niet in orde.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 Prem Radakation. Gokken, dat is slecht. Dat maakt mensen verslaafd en berooid. En daarom is de enige die in Nederland gokken mag aanbieden. De Staat der Nederlanden. Via de Nationale Stichting tot exploitatie van Casino spelers exploiteert zij Holland Casino. En alles gokken slecht. En wil de overheid het niet. Toch maakt Holland Casino volop reclame. De Eredivisie werd gesponsord. Op radio en tv wordt er volop reclame gemaakt. En dat is niet alles. Concurrenten worden door misbruik van argumenten weggehouden... van deze Melkkoe voor de Nederlandse regering. Maar Bruin 1 onder leiding van Vriend Mark doet ook goede dingen. Zowel Holland Casino privatiseren. Dus van de stichting een commercieel privébedrijf maken. Dat is een goed idee. Dan kan meteen de vrije markt toegestaan worden op het gokken. Ik snap namelijk niet dat we wel bij water, energie, gezondheidszorg... een vrije markt hebben, maar bij gokken niet... Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. U bent Scheveningse, hè? Ja, dat klopt. Gaat u wel eens hier in het Holland Casino? Ja. En wint u of verliest u dan? Meestal win ik en af en toe verlies ik wel, ja. Weet u dat het Holland Casino eigendom is van de staat der Nederlanden? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. En zou je het leuk vinden als er nog meerdere casinos zijn, zodat die casino's met elkaar concurreren? Ja, eigenlijk wel ja. Waarom? Nou, voor de gezelligheid met de mensen die we daarheen gaan dan. We hoeven we niet alleen hier te gaan, maar ook ergens anders. Ja, want hier krijg je geen gratis drankjes, hè? Nee, dat klopt. Ja, en bij casinos in het buitenland wel? Ja, ja, dat kan. Ik weet het niet. Ik, ik kom alleen hier in principe. Ja. Dus... En is het hier wel gezellig? Ja, het is hier gezellig. Als je met een paar vrienden gaat wel, ja. En controleren ze ook echt waar je, je geld vandaan haalt? Heb je het gevoel uh, dat ze controleren? Nee, ze controleren alleen op je, eigenlijk op je leeftijd. Verder niet? Verder niet, nee. Oké. Okay. Hartstikke bedankt en nog veel plezier. Ik hoop dat je veel blijft winnen. Ja, ik hoop het ook. Dank je wel. Luisteraars, het is vandaag maandag 31 januari. Vandaag is ons staatshoofd koningin Beatrix jarig. Majesteit, zoals u weet ben ik een voorstander van een gekozen koning. Ik vind het jammer dat ik nooit de kans heb gehad om op u te stemmen... want dat zou ik doen als er nu verkiezingen waren. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag... die toevallig samenvalt met die van koningin Beatrix en... Uh, sorry, gefeliciteerd met uw verjaardag. Er staat iemand aan de deur, luisteraars. Goedemorgen, wilt u ook wat zeggen? Uh, gefeliciteerd majesteit met uw verjaardag... die samenvalt met de koningin van het feminisme, Margriet van der Linde... en met de koning van de historie, Rikus Aerts. Allen van harte gefeliciteerd. die wij draaien ter ere van de verjaardag van onze koningin Beatrix... koningin Margriet van der Linde en koning Rikus aarts van de historie. Van allen hartelijk gefeliciteerd. Meneer Rick Jansen, u bent uh, Tweede Kamerlid. Dit is volgens mij uw eerste radiooptreden? Uh, niet helemaal, maar oh. uh, als, uh, als Kamerlid wel. Uh, ja. Daarvoor uh, in de verkiezingscampagne hebben we het al vaker gedaan. Ja, dus 11 januari bent u in de Kamer gekomen omdat Sadet Karabulut bevallen is? Ondertussen bevallen 26 januari van een gezonde zoon. Oké, okay, Sadat van harte gefeliciteerd met je zoon. Um, wat vindt u van mijn aan? Kijk, ik vind dat Holland Casino, dat, is, dat deugt niet. Dat is een staatsbedrijf. Nou, privatiseer het. Kan je dat als overheid goed controleren. Goede inspecteurs neerzetten. En meteen de concurrentie toestaan. Nou, het zou natuurlijk belachelijk zijn dat we als overheid die goede controle niet zouden kunnen doen. En dat het de afgelopen jaren uh, niet gebeurd is zoals het zou hebben moeten gebeuren. Daar mogen we niet voor capituleren. Dus wat dat betreft moeten we gewoon zeggen, de overheid moet gewoon beter doorpakken. Beter controleren op Holland Casino en uh, het niet overgeven aan de private markt... want dan wordt controle alleen maar moeilijker. Maar wat is er dan misgegaan de afgelopen jaren? Nou, Je ziet gewoon dat het, uh, het, het verslavingsbeleid... Uh, wat Holland Casino zou hebben moeten voeren, dat dat gewoon niet deugt. Er werd volop reclame gemaakt, de uh, grootst mogelijke reclameacties. We hebben daar als SP ook uh, met grote regelmaat Kamervragen over gesteld... Uh, Holland Casino is ook uh, keer op keer teruggefloten... Uh, door de minister van Justitie, Berlin. En toch blijven ze doorgaan met allerlei megalomane plannen... Uh, om te komen tot een Las Vegas aan de Noordzee. En uh, ja als je daar niet ingrijpt als overheid... hoe zou je dat dan moeten doen bij private partijen? Maar jullie, de, de, de staat, het ministerie van Justitie... die benoemt toch in de stichting... dat exploitatie van spelen het bestuur? Ja, maar ik, ik, ik vind het fijn dat, je maar, dat u me aanspreekt... als uh, jullie de regering en jullie van Justitie. Nou, ja, u bent mas, de Tweede Kamer. Maar zover Kamer. is het helaas nog niet. Nee, maar zolang er geen meerderheid is in de Tweede Kamer... om Holland Casino harder aan te pakken... hebben we echt een probleem. En we proberen dat keer op keer. Alleen, en de minister hadden we in het vorige kabinet ook mee... Alleen nu lijkt er een andere wind te waaien onder de nieuwe staatssecretaris Fred Teven. Ja, maar waar het bij mij om gaat is het volgende, meneer Jansen. We laten elkaar geen mietje noemen. Vanaf ik uh, kan herinneren, en ik ben voor de luisteraars... ik ben een verkend bezoeker geweest, het mag niet meer van mevrouw... van het Holland Casino. En uh, ik heb daar jarenlang iedere vrijdagavond in doorgebracht tot sluitingstijd. Ik weet er alles van. En ook van de illegale casino's waar ik ben geweest. En mijn probleem is, de overheid zegt... A, maar ze doet via Holland Casino B... Ja, en het probleem daarbij is dat de overheid A zegt... dat Holland Casino dwars is en directie, eh, commissarissen... de hele boel bij elkaar, die is hartstikke dwars en die doet B. Wat betekent dat wij als Kamer de hele tijd eh, de overheid erop moeten wijzen... hé, hey, u zegt A, doe dan ook A... En, en dat is moeizaam. En, um... Maar deze discussie is al twintig jaar aan de gang. Al ja. had zijn is in de jaren tachtig begonnen. En vanaf ze begonnen zijn, heb ik hoor ik deze discussie, meneer Janssen. Ja, en de laatste jaren, in de laatste jaren uh, zie je ook dat, dat het Old Boys Network, wat erachter zit, uh, echt bezig is om in te zetten op privatisering in de toekomst. En maar daarom zeg ik. Als je ze wilt breken, laat ze privatiseren en dan concurreren. Dus in de. U bent U te bent idealistisch. Nee, ik, ik ben ik ben. Uh, Idealisme, idealistisch door een zee van realisme. En, en wat er dus moet gebeuren is dat je goede mensen neerzet bij zo'n Holland Casino. En dan moet je niet de mensen neerzetten als commissaris die er nu zitten. Want die hebben heel andere belangen. Dus daar zou je Jan de Wit moeten zetten. En, en, Jan de en... Wit zou, zou ten eerste als minister van Justitie een uitstekende persoon dat zijn. En die zou dat zeker aangepakt hebben. Maar daarnaast uh, moet je daar niet mensen neerzetten die allerlei uh, belangen hebben. Ook in andere bedrijven. Zoals, Zoals het bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Stage Entertainment. Het, het is natuurlijk niet voor niets dat een aantal jaren geleden... Dat een aantal jaren geleden 100 plezier met grote plannen kwam om hotels te gaan exploiteren, om beautycentra te gaan uh, exploiteren, theaters. En als je dan kijkt naar de samenstelling van de Raad van Commissarissen, dan zie je dat dat gewoon overlapt. Je ziet gewoon mensen van Stage Entertainment. Dat is het bedrijf van Joop van de Ende. Van Joop van den Ende. Uh, zie, je, zie je gewoon, zouden ze hier in Scheveningen een standbeeld voor op moeten richten, want totdat het Circus Theater uh, en werd Amsterdam, neergezet. De Lamar werd neergezet. Zeker ook, maar hier in Scheveningen was hij de winter dood... sinds Jo van de het Circus Theater heeft neergezet... opnieuw heeft neergezet, uh, ja, leeft het ook in de winter. Dus standbeeld voor die man hier in Scheveningen. Verbaast mij dat het er nog niet staat. Maar... Uh... Nee, maar je ziet gewoon de, de, de, de link tussen, tussen bijvoorbeeld uh, meneer Schouwenaar, die, zit, die is toezichthouder. Die zit inderdaad van toezicht bij uh, Stage Entertainment. Die zit dan ook uh, als commissaris bij Holland Casino. Je ziet een, uh, en ook nog een keer bij Talpa. Uh, je ziet een oud-directeur van Holland Casino is nu directeur bij Stage Entertainment. Zo gaat het over en weer. Natuurlijk zitten die belangen achter de schermen. En natuurlijk wordt daar al jaren naar gekeken en komen die plannen niet voor niets. Dus daar moeten we eens een keer ingrijpen. En die richting moet een keer doorbroken worden. En dat is niet gebeurd de afgelopen jaren. Goedemorgen meneer Soetermelk, familie van Joop. Ja, ik fiets alleen niet. <laughs> Zegt u het maar. Goedemorgen. Nou ja, uiteraard vind ik dat de wetmarkt gewoon opengebroken moet kunnen worden... Uh, het is namelijk niet alleen Holland Casino heeft het alleen recht. Je hebt ook bijvoorbeeld de paardensport, oh ja. waarop toch een uh, markt is om te wedden... ...waar ook online gewed mag worden. Ja. Er is maar één aanbieder mogelijk in Nederland. Uh, ja. dat heeft, de, de staatssecretaris heeft zelf uw vergunning voor vijf jaar afgegeven. Een jaar of drie geleden is dat inmiddels. Ja. Dus ik hoop dat die, dat die markt ook opengebroken gaat worden. Maar meneer Soutermelle, die... heeft u enig verstand van paardenrennen? Uh, u, uh, want wat ik niet sta, paarderen, is toch al bijna dood in Nederland? Nee, nee, nee. er zijn nieuwe initiatieven, waaronder een Wolfga, waar een prachtige banen is neergezet. Ja, maar dus als je naar gaat wil gaan, moet je dwars door... Openbaar vervoer is het onmogelijk bereikbaar. Ja, maar hebben we het nu over het openbaar vervoer? Nee, maar ik bedoel, als je een renbaan moet hebben, moet je een renbaan hebben... ...waar mensen makkelijk naartoe kunnen komen. Nou ja, op Duinweg, de Wassenaar, vlakbij de raak, ja. onder, de rook, onder de rook van de koningin. Ja. Paardensport is altijd verbonden geweest met Koninklijk Huis. Tot een aantal jaar geleden, waar Prins Bernhard altijd de gouden zweep uit op Duin ligt. de laatste jaren, ja, misschien door het slechte in de nagel, heeft het Koninklijk Huis op afstand genomen, wat helaas jammer is. Maar het is een sport die, het is, ik denk, de oudste sport in Nederland uh, Paardenrennen bestaat al. Uh, ja, wat, voor werk heel erg. wat voor werk doet u, meneer Suttermelek? Ik heb het vermoeden dat u iets doet met de organisatie van paardenwedstreden. Nee, nee, nee, nee. dat zit ik zeker niet. Oké. Okay. Nou, maar ik vind het een goede tip. Hartstikke bedankt, uh, meneer uh, Jansen. Kijk, we hadden even Kees Schaap van SBV Forensics. Goedemorgen, dokter. Goedemorgen. U hebt heel veel verstand van um, forensische, hoe moet ik het zeggen, expertise of financiële, uh, uh, uh, uh, hoe noemen we dat, geldstromen en zo? Ja, dat klopt, ja. Oké, okay, kunt u me wat uitleggen? Ik hoor al jarenlang een gedoe dat... Um, kijk, de, de bedoeling was, als de staat der Nederlanden die gokbedrijven exploiteert... dan gaat men niet kunnen witwassen, want hem, he, de staat wil dat niet. En nu hoor ik steeds die verhalen bij Holland Casino van witwassen en geen controle. Wat is nou daar waar? Nou, witwassen komt in de hele samenleving voor. En incidenteel gebeurt dat ook nog eens een keer bij Holland Casino. Dat klopt. En dat, dat blijkt toch wel uit, uit de persberichten en de enkele rechtszaken die er geweest zijn. En waarom zijn ze er niet alert genoeg op? Ja, nou, Holland Casino heeft er wel een stringent beleid op. Uh, maar zoals ik al zeg, uh, het gebeurt ook bij de fietsenmaker en bij de bakker. En uh, privatisering gaat dat niet verbeteren. Ja, maar... Mijn vraag is: Kijk, brood kost 1 euro en bij het Holland Casino gaat het om honderdduizenden. En een van de argumenten in der tijd, toen de Nederlandse regering besloot om die stichting op te richten in de jaren tachtig, was: ...daar kunnen wij zo geldstromen, gokverslaving en dergelijke tegengaan. Ja, en de vlucht van fiscaal ontdoken geld naar buitenland. Ja. En nu in de praktijk zeg ik het maar geen klap uit of Holland Casino in handen is van de stichting waar de overheid zit of in de stichting Pietje Puk met Jantje precies erbij. Nou, de overheid zit, het is, het, is, het is in wezen al een privaat bedrijf, uh, het is een stichting, maar de, doordat het een overheidsstichting is, zit de overheid er wel dichterop. En als we het nu gaan privatiseren, komt het toch wat verder op afstand te staan en krijg je de, de, de concurrentiewerking, wat op zich een, een prima beginsel is, dan krijg je dus uh, gokbedrijven die nog meer gaan streven naar winstmaximalisatie. Ja, maar, en, maar, maar, maar meneer Schaap, hier hebt u precies het punt. Trouwens, luisteraars, bent u een bezoeker die vaker bij Holland Casino is? Bel me even 0800 1121. En dan kunnen we erover praten om te kijken hoe het zit. Want hier, meneer Schaap, u zegt namelijk dat een commercieel bedrijf naar winstmaximalisatie gaat. Maar Rick Jansen... Uh, Tweede Kamerlid, SP... als ze geen winstmaximalisatie willen bij Holland Casino... waarom al die advertentiecampagnes... en dingen om mensen binnen te lokken? Ja, dat moet ook helemaal niet. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. We hebben in het verleden als SP zelfs gepleit... voor een reclameverbod. Ja. En, en, en ja, het realisme is dat ze, dat ze dan wel iets mogen... reclame mogen maken. Maar waarom? Maar, waarom? Ze willen maar, toch geen winstmaximalisatie? Nee, maar ze zouden het ook niet moeten doen. En zeker niet op deze manier... met al die onzin die ze uithalen. En daarom zijn we daar ook zo op tegen. Als... Het gaat erom dat het gokleid zoals het er nu is, gericht is om als er behoefte is om daar een aanbod voor te ja. geven. Wat we niet moeten doen, en wat, dat is wat Holland Casino al jaren doet, dat is door het aanbod de vraag creëren. En ja. daar is het niet voor bedoeld. En daar moet er ook gewoon ingegrepen worden. En meneer Schaap, daarom vraag ik aan u, u bent een dokter, u hebt verstand van geldstromen. Ze doen toch hetzelfde? Het is toch winstmaximalisatie wat ze doen onder het mom van, we zijn van de staat, maken ze toch reclame om de winst te maximaliseren? Ja, maar in de de deze discussie hoort nog één element uh, aan toegevoegd te worden. Is Holland Casino concurreert al, namelijk met de illegale casino's. En door het maken van reclame en, en, en bekendheid en de bezoekers, uh, het bezoekersaantal te verhogen, uh, trachten zij dus ook zeg maar, het bezoekersaantal naar illegale casino's te verminderen. Meneer, ja, meneer achter... Schaap, gokt u... Ik gok niet. Oké, okay, ik ben een gokker. Ik heb gokt. Ik gok vanaf mijn twaalfde. Uh, uh, en ik kan u zeggen dat dit argument flauwekul is. Dat als je reclame maakt, de illegale gokker niet naar een illegaal gokhuis gaat. Weet u wie komt? Die huisvrouwen en die mensen die werken. En die denken het is een leuk uitje, want daar is die reclame op gericht. De reclame is niet gericht op illegale gokker. Ga niet naar een illegaal gokhuis. Kom bij ons, nee. De reclame is gericht op de dagjesmensen. Ja, daar heeft u voor een deel gelijk in. Niet het deel, meneer Schaap, helemaal. Maar er zit nog één element in. Gaat u gang. Uh, private casino's komen dus in, in handen van private organisaties. Ja. Als dat volstrekt legale uh, organisaties zijn, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Hè? De wetgeving is hetzelfde. Uh, de anti-witwaswetgeving voor Holland Casino is niet anders dan een anti-witwaswetgeving voor uh, private casino's. Maar stel nu dat uh, zo'n organisatie niet zo'n legitieme organisatie is, die zijn hè, in handen is via via via op de achtergrond van een crimineel netwerk. Die zijn dan in staat om criminele geldstromen te mengen in zeg maar, de opbrengsten, de geldstromen die door het casino uh, legaal gaan. En daarmee kunnen ze dus zelf ook een deel van hun uh, criminele opbrengsten witwassen. Wat, wat het leuke is daarvan, en dat is een voordeel, dat kan justitie keihard ingrepen. Ik heb gesproken met rechercheurs... die zaten op zaken van Holland Casino... en die zeggen, er werkt toch een remmende werking... om Holland Casino keihard aan te pakken, meneer Janssen. Ja, dan moet die handrem eraf. Ik bedoel, het is heel simpel. Je kan je toch niet voorstellen dat het eenvoudiger is... om, om een staatsbedrijf uh, de geldstromen te controleren... dan in een of andere obscure BV op een tropisch eiland. De, als we het hier niet kunnen, hoe moeten we het dan in hemelsnaam kunnen... ergens met een vergunning op Malta of op een Caribisch eiland? Nou, je zou kunnen... ...zeggen dat iedereen in Nederland het bedrijf mag exploiteren... ...mits het transparant is wie de aandeel heeft van het moederbedrijf. Ja, maar... Meneer Schaap, ik ben jurist, die wetgeving kan heel gemakkelijk... ...en ik zal u wat leukers vertellen. Gaat u kijken in Las Vegas? Als u kijkt wie in Las Vegas de eigenaren zijn van de casinos... ...zijn het entertainmentorganisaties, grote beursgenoteerde bedrijven... ...totale transparantie. Mag ik u uh, onderbreken? Ja, gaat u gang. Ik ben veel uh, in, het, uh, in de andere gebiedsdelen van het Koninkrijk geweest. Ja. In het Caribisch gebied. Ja. Onder andere op Paruba. Ja. Als je daar de eigendomstructuren van de casino's eens. gaat uitpluizen... dan kom je wel uh, bij, bij sommige casino's kom je uit bij een obscure Delaware Corporation... waarvan je niet weet wie de aandeelhelder is die op de achtergrond... Had. Ik ben het met u eens als het gaat om Aruba, Curaçao, de Bahamas... Dat het, maar ik heb het, daarom ga ik het voorbeeld van Las Vegas... want in Las Vegas waar eerst de criminelen waren... hebben nu gewoon de MGM's en de grote entertainmentbedrijven Disney... hebben de casino's nu in handen. Nou ja, goed, dan uh, dat kan ik me eens Dan Stelt u nieuwe voorwaarden? Uh, private casinos mogen alleen in handen zijn van beursgenoteerde organisaties. Ja, vind ik ook. Oké, okay, dan laten we dat doen. Ik ga even wat tweets voorlezen en mails. Henk Alberda zegt, vergelijking met geprivaciteerde bedrijven. Water, gas, elektra, gezondheidszorg gaan niet op. Gokken is geen eerste levensbehoefte. Nou, ik gok iedere dag met mijn leven door mijn mening te uiten. Raymond Berhitu zegt, beste prim, laat het alsjeblieft in handen van de staat blijven. Anders ben ik bang dat de onderwereld het voor het zeggen heeft. En Frank. Herman zegt, uh, leuk idee voor de marktwerking op het gokken... maar dat doet de VVD, wat ze al jaren doet... alles overlaten aan de markt... en zo verantwoordelijkheid voor de gevolgen ontlopen. Gokindustrie is net als coffeeshops een bedreiging voor diegenen... die keuzes stress hebben en de werkelijkheid willen ontvluchten. En daarom moet de staat dit soort dingen organiseren, reguleren en controleren. Niet gokken met de laagste inkomens. Meneer Rick Jansen. Um, kijk, het gaat me om het volgende. Die, ideale, die idealen zijn allemaal leuk. Maar... Ik heb vrienden die echt gokverslaafd zijn. En dan probeer ik te zeggen, doe niet, doe niet, doe niet. En die vergokken hun geld gewoon legaal bij Holland Casino. En eh, niemand die ze stopt. Want als het Holland Casino zo'n verbod geeft... dan gaan ze naar een illegaal casino. Dus het ja, is... maar, maar je moet ze dan toch weghalen bij Holland Casino? Het is wel schande dat ze überhaupt bij Holland Casino nog binnenkomen... en daar hun geld nog kunnen vergokken. En dat is het punt. Ik bedoel, Het, het is capituleren voor, uh, voor de obstructie van Holland Casino. En, en het is een beloning op slecht handelen als je hier nu aan toe zou geven door te gaan privatiseren. We hebben het in handen. En dit is nou net een punt, dit is nou net een punt waarvan Europa heeft gezegd... Uh, in alle facetten van... hier hoeft u het nu eens een keer niet over te laten aan de vrije markt... want wij vinden het risico op gokverslaving dusdanig groot... dat individu individuele lidstaten het zelf mogen regelen. En dan komt de VVD onder aanvoering van Fred Theven... en die wil het alsnog helemaal vrijgeven. Ja, maar meneer Janssen, kijk. Er was een Frans bedrijf dat in Maastricht een casino wilde. Toen Don heeft de toenmalige minister Donner dat allemaal tegen. Uh, in 2006, een uitspraak van de Raad van State. Als er nou een fatsoenlijk Frans bedrijf komt... dan kan je toch zeggen, laat, dat, laat er concurrentie zijn. Want meneer Schaap, als er concurrentie is... kan een bedrijf ook concurreren om te zeggen... wij hebben een betere witwaspolicy. Wij melden mensen beter aan. Nou, dat zou wel eens tegen de belangen van dat bedrijf kunnen zijn. Want ja, primair staat toch winstmaximalisatie. Nee. Dat bedrijf, dat bedrijf wil ook overleven en wil ook een dividend kunnen uitkeren. Ja, maar waar het om gaat meneer Schaap is, we hebben, we, we, we hebben nu Holland Casino een stichting een monopolie gegeven. En doordat ja. we geen concurrentie toelaten op de markt, kan een bedrijf niet concurreren. Want je hebt tegenwoordig maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik kan me voorstellen dat ik een vergunning aanvraag voor een casino. En ik zeg, mijn beleid zal zijn dat niemand meer verliest dan 1500 euro per maand. Eh... Uh. Dan denk ik dat uh, zeg maar, de sector van de illegale casino's uh, nog meer gaat floreren. Nee. Als dit soort M regels gaat opleggen. Nee, meneer Schaap, ik zeg het u. Kijk, het gaat me alleen maar erom. U kunt me zeggen, wat, maar zolang Holland Casino dat monopolie heeft... kan er toch geen concurrentie komen dat iemand kan laten zien hoe het beter kan, meneer Jansen? Maar waarom zou je hierop moeten concurreren? Het is erop gericht om om het, het, het, het gokbeleid in de hand te houden... om te zorgen dat mensen niet verslaafd raken. En denk je nou werkelijk... dat als je, als je voor honderden miljoenen vergunningen gaat veilen... dat die bedrijven niet alles op alles zullen zetten... om dat bij de, bij de mensen vooruit de zakken te kloppen? Maar, het zijn commerciële bedrijven. Wat denk je dan? Maar Jansen, waarom ze, doen we, tuttelen jullie mensen zo? Het is als geen betutteling. Ja, het, be, het is een bescherming. Ik kan je vertellen dat, dat, dat, dat, dat op het moment dat er sprake van was... om dit allemaal vrij te geven... dat bij ons de mails weer binnenkomen van de mensen... en die zeggen van mijn gezin is naar de knoppen gegaan... omdat pa zo nodig het hele salaris moest, moest vergokken. Ik bedoel, laten we daar nou eens een keer gewoon ja. zeggen van we stellen eerst eens orde op zaken bij Holland Casino. We zorgen nu eerst eens dat bij Holland Casino het beleid wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is. En laten we dan eens verder kijken. Maar dit is echt veel te vroeg om nu te capituleren. Ricardo, goedemorgen. Goedemorgen. Gok jij? Uh, ja, uh, jawel, ik heb wel eens gok. Af en toe gok ik vroeger wat meer en de laatste tijd uh, wat minder. Je hebt zeker een... vrouwen bij kinderen nu. Ja, uh, zoiets. <laughs> ja, dat klopt. En dan, en dan ga je minder gokken? Ja, dat klopt. Nou, en hoe zou je het vinden als je betutteld had geworden dat je niet had mogen gokken? Als ik? Nog een keer? Als jij betutteld had moeten worden tien jaar geleden dat zeggen... Nee, u bent al vier keer geweest, u mag niet meer gokken. Ja, dat vind ik ook wel weer te ver gaan. Maar wat ik, wat ik de hele tijd hoor is... Uh, als je bij een Casino je geld gokt of ook... Uh, uh, nou, dan krijg je op een gegeven moment een verbod. Nou, ik ken heel veel mensen die helemaal naar het casino gaan... en ook die uh, hun geld ook heel vaak verloren hebben. Maar die hebben nooit een verbod gehad, hoor. Uh, de enige reden wanneer je een verbod krijgt is... of als je misdraagt, of als je zelf om een verbod vraagt. Dus je moet zelf om een verbod uh, vragen. Rick Jansen? Ja, dan hebben we toch weer over uitvoering. Ik bedoel, als volgend casino het beleid niet goed uitvoert... grijp in, uh, stuur weg wie er niet deugt... en zet, zet er goede mensen neer. Ja, maar... Uh, maar hoe... Maar wat is de vraag dan als u niet deugt? Hoe kom je erachter dat iemand niet deugt? Omdat hij drie keer duizend euro verloren heeft? Nee, ik heb het niet over de spelers. Ik heb het niet over de spelers. Ik, ik heb het over de mensen die daar het beleid ik het uitvoeren. Ik heb het over het management. Ik heb het over de directeur, Ik heb het over de commissarissen. Die niet het beleid ja. uitvoeren zoals het zou moeten. En die er niet voor zorgen dat mensen die in de problemen komen geweigerd worden. Daar moet een keer wat aan gebeuren. En die moeten eens wat minder op reis gaan naar het verre oosten. Eh, Zuid-Afrika Zuid en, eh, en Las Vegas. Om daar weer helemaal terug te komen met het idee. Als, als, als iemand die... Die naar de autorij is geweest en dan als helemaal doorgedraaid terugkomt. Die mensen moeten gewoon dus wat meer in de realiteit staan en gewoon uitvoeren bij Holland Casino waar ze voor aangesteld zijn. En daar ook nog eens een keer een veel te hoog salaris voor krijgen. Hey Ricardo, hartstikke bedankt voor het bellen. Um, uh, dankjewel Ricardo. Meneer Jansen, moeten we de uh, Nederland vragen? Meneer Schapsel, waarom hebben we de balken en de norm niet bij de salarissen bij het Holland Casino? Ja, dat is een terechte vraag. Maar ja, het is in wezen een private organisatie. Nee, het, het is, laat ik het zo zeggen. Er, er is nu weer volop discussie over. En uh, die balken en de norm, zelfs daaronder nog, een ministersalaris, van 188.000, dat moet toch echt voldoende zijn? Vorig jaar was het nog meneer Boele Staal... de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die vond dat een directeur toch echt wel minimaal 350.000 euro moest verdienen. Omdat hij concurreert met illegale, illegale kansspelaanbieders. Waar hebben we het dan over? Ja, dus dan. Maar, dat, maar, maar zie je, dat is die dubbele. Meneerschap, weet je, ik weet, u bent een redelijk mens. Van wat ik niet snap, dat u die dubbele moraal bij Holland Cassier. Die doen die wil veroordelen nou ja uh, je kunt zoals het, uh, het kind met het badwater zelfs dan uh, weggooien hè? en uh, de discussie die ze juist geweest is terugpakkend. Uh, alles staat en valt bij de naleving van de wetgeving die al bestaat en of het nou een stichting is of dat het vijf private organisaties zijn in wezen maakt het niet uit Alleen ik denk dat door die stichting die wat dichter bij de overheid zit, de overheid daar wat meer grip op heeft. Als er nu wat gebeurd worden, de Kamervragen gesteld, wordt de minister van Justitie erop aangesproken. Die spreekt het bestuur van Holland Casino erop aan. Wordt er, uh, die, die lijnen zijn korter. Oké, okay. Dion, laatst goedemorgen. Je wilt iets vertellen over verslaving. Ga je gang. Ja, goeiedag. Nou, ik vind het beleid van holland casino best wel slecht. Onder andere, uh, in een aantal maar twee jaar geleden bijvoorbeeld, gingen wij best wel vaak. Uh, dat heeft ons op een gegeven moment uh, ja, veel geld gekost. En uh, zijn wij, uh, ik samen en mijn vrouw, uh, ja, toch niet gegaan meer. Uh, nou is het zo dat wij vorige week een keertje samen zijn gegaan. En toen hadden wij dat pasje niet meer, zeg maar. En uh, dan moesten we in één keer 5 euro intreden betalen. Omdat we minimaal vier keer per jaar moeten komen om zo'n pasje te bouwen. Voor de duidelijkheid, luisteraars, als je vaste bezoeker bent bij het Holland Casino, dan krijg je een pasje. En met dat pasje mag je dan uh, gratis langs. Maar als je incidenteel ja. bezoeker bent, dan moet je 5 euro betalen. En wat jij dus zegt, Dion, is de vaste bezoeker. Dus uh, uh, meneer Jansen, met dat pasjesysteem bevorderen ze frequent bezoek. Want als je meer dan vier keer per jaar komt, is het gratis. Anders moet je betalen. Ja, ik zou zeggen, draai het om. Als iemand vaak komt, laat hem dan betalen. En als hij een enkele keer komt, laat hem een keer rondkijken. Ja, dat was je punt, Dion. Ja. Ben je er weer bovenop gekomen nadat je er zoveel had vergot? Nou ja, zo erg is het niet geweest, maar het kostte ons gewoon veel te veel geld. Dus op een gegeven moment hebben we dat gewoon naar beneden gedraaid. Oké, okay, ik zou je een tip geven. Nooit langer dan een uur in een casino blijven. Dan win je altijd. Een casino wint door de langdurigheid. Lees het boek van Mario Poetzel ik, erover. Rick Jansen? Mag ik er nog één ja. uh, tip aan toevoegen uh, van Kroepjees? Uh, ik ken de uit nogal wat. En die zeggen van, er is maar één manier om te winnen in het casino. Blijf er weg. Ja. <laughs> Meneer uh, Schaap, mag ik u hartstikke bedanken voor uw bijdrage van SBV Forensics. U was vroeger hoogleraar. Welke universiteit? Universiteit Leiden. Ja, en waar, u bent weggegaan om, om naar het private bedrijfsleven te gaan? Nou, daar werkte ik al. Uh, uh, de aanstelling in Leiden was uh, een, een parttime aanstelling, één dag in de week. Oké, okay, nou hartstikke bedankt en blijft u alsjeblieft uw onderzoeken doen. Nou Ke uh, Kees Jansen, ik vind het fantastisch uh, dat je in de Kamer bent, blijf zo goed doorgaan. Het gokbeleid in de hand houden is de leugen, vragen de kassiers en de overheid zit dik in deze criminele handel. Ik dank alle gokkers die via de winst van het Holland Passino de publieke omroep financieren. Morgen...